Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Mark Visser met het NOS-journaal. Rotterdam scherpt de veiligheidseisen voor evenementen aan. En dat gebeurt mede naar aanleiding van de rellen bij het strandfeest in Hoek van Holland in augustus. Dit jaar zijn er in de stad 46 grote evenementen. Nieuw beleid betekent onder meer dat de Dance Parade niet in zijn huidige vorm terugkomt. Het stadsbestuur weer alleen nog maar grote dansevenementen op een afgesloten feestterrein. waar de bezoekers uitgebreid worden gecontroleerd en waarvoor alleen in de voorverkoop kaarten te koop zijn. De Dansparade trekt elk jaar honderdduizenden dansliefhebbers. De organisator werkt nu aan een kleinschalige opzet en komt binnen een paar weken met een concreet plan. De grootste autofabrikant ter wereld, Toyota, komt opnieuw met veiligheidsproblemen van een van zijn modellen. In Japan en de VS hebben al meer dan 100 mensen geklaagd over problemen met de remmen van de nieuwe Prius, die sinds mei vorig jaar wordt verkocht. Of de Japanse autofabrikant het model terughaalt naar de garage is nog niet bekend. Problemen worden momenteel onderzocht, heeft het bedrijf laten weten. Toyota heeft nu tot nu toe al vier miljoen auto's van de modellen Aigo, Avensis en Yaris teruggeroepen vanwege problemen met het gaspedaal. Gemeente Den Haag presenteert vandaag de Opvoedingskanon. Kanon is een boek dat bestaat uit 51 hoofdstukken. Daarin schrijven experts over de laatste wetenschappelijke inzichten... op het gebied van opvoeden en opgroeiende kinderen. Ouders, kinderdagverblijven en scholen kunnen bijvoorbeeld lezen... over de ontwikkeling van het brein en de rol van sport in de opvoeding. Daagse de wethouder van onderwijs zegt dat de kanon er is gekomen... omdat uit onderzoek blijkt dat ouders en professionals... behoefte hebben aan een dergelijk overzicht. Tot slot het weer. Nog een enkele winterse bui. Verder flink wat zon, minder wind. en Het wordt ongeveer 3 graden. Morgen en de dagen daarna veel bewolking. Wat winterse neerslag en overdag dooi. Dit was het en ooit. Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010. Al 20 jaar live. ZFM. Met, Met nu. Inspiratieradio.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 en ja, het uh, is ja. van George Michael. Oh.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 Nog uh, voor de tijd dat hij in WEM zat, klopt, toen hij 17 ja. was. Ja, dat klopt. Uh, um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 Dat heb ik toen gedaan. En het heeft dus echt geholpen. Ja. Dat is echt leuk. Hoe zeg je dat? De toenadering of hoe zeg je dat, tussen mij en mijn vriendin, Dat ging echt een stuk uh, beter daarna. Dus dat, dat voelt hij ja, dus mooi. heel goed, uh, ja. goed aan. Ik heb wel even gekeken of iedereen... Dat was neerse eerste s'nachts. En ik moest zeker weten dat er niemand in de buurt was. Beetje veilig. Het <laughs> moet wel heel veilig zijn. <laughs> ja, precies. Ja. Dus ja, maar wat, wat, wat doe jij zoal uh, Patricia?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 Hey, we moeten eigenlijk alweer uh, bijna naar de muziek. Um, ja, het gaat heel Dat snel. Gaat het um, even samenvatten: je bent dus kunstenares. Ja. En je bent kunstenares. Uh, met een, je bent een fotograaf. Je hebt ook een atelier in de Marienschool. Ja. Daar heb je ook je praktijk. Voor de rest ben je natuurlijk uh, sjamaniste. En je doet nog heel, uh, heel veel uh, dingen. B zijn, noem eens nog één of twee dingen die, die je echt even wil noemen? Hmm.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 To Jesus, and I close my eyes, and I thank God for all of the joy in my life. Oh, but. My...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 En zij had daar geen verlichting. Alleen maar gaslampjes. Dus als we daar s'nachts waren. Dan was het heel eng om naar het toilet te gaan. Ja, ik kan me voorstellen. Ja. Hadden jullie had ook nog een naam, die Pollekeijs? Ja, ze had uh, twee namen. Ik, ik geloof dat inderdaad eentje Harry heet. Ja, ik zat aan Harry ja, te denken inderdaad. Had ja. En um, ze heeft ze uiteindelijk laten weghalen door een priester. Want die, het ging gewoon te ver. Ja, ja, die, ja. Ik denk dat zij haar servies ongeveer elke keer bij de kringloopwinkel moet gaan halen. Want dan zou het te ja. duur worden. <laughs>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 Dus dat was een beetje het begin. En uh, ik heb daarna nogal wat tussen aanhalingstekens ongelukken gehad in mijn leven. Mm -hmm. uh, ongelukkige dingen. En, maar dat heeft mij gebracht naar het spirituele pad. En het willen onderzoeken en uh, verbetering zoeken. En daar ben ik altijd nog dankbaar, dankbaar voor. Mm -hmm. Ik ja. hoorde de spiritualiteit wel als belangrijkste rode draad uh, ja, klopt. in je leven. Ja. Klopt dat? Ja. ja. ja.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 Zelfs het overlijden van mijn vader kan ik op die manier een ja, hele grote wijze lessen in. Ik snap dat. Ja. Ja. Ja. Hey, je mag even jouw uh, nummer. Je hebt een nummer meegebracht. Ja. Uh, ja. Wat je ons wil laten horen. Ja. Wat gaan we horen? We gaan een liedje horen van Ben Harper. En dat is een Amerikaanse folkzanger. Prachtig mooie stem vind ik hem hebben.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 Be kind to a stranger Cause you'll never know It, It just might be I alone beste luisteraars, welkom terug. Vanavond hebben we als gast Patricia Ramaar, shamanisme, kunstenaressen, fotografen.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 I'd never give again to someone I could I'm not Ja, dan gaan we nu verder uh, met de uh, agenda. Op woensdag 20 januari om uh, 8 uur... is Cosmic Energy Connection openavond door Ingrid Verhoef in, uh, in Haarlem. Het is, uh, kost 10 euro. Dan uh, donderdag 21 januari om half acht geef ik zelf een uh, workshop... Geïnspireerd communiceren. En dat is aan de Kerkplein in Zandvoort. De kosten zijn uh, 15 uh, euro...